Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. Het is goed dat Nederland een jaar extra de tijd krijgt om het begrotingstekort terug te dringen tot onder de 3% van het bruto binnenlands product. Dat zei IMF-directeur Christine Lagarde gisteravond in een gesprek met Nieuwsuur. Eurocommissaris Rehn zei vrijdag dat Nederland volgend jaar aan de afgesproken limiet moet voldoen. Dit jaar komt het tekort boven de 3% vanwege de nationalisatie van SNS Reaal en de aanhoudend zwakke economie. Het is belangrijk dat ook Nederland zich aan de Europese begrotingsregels houdt, maar men moet zich niet haasten, zei Lagarde. Ik ben dus erg blij met het besluit van de Europese Commissie om landen meer tijd te geven. Ze wees ook op hervormingen in de Nederlandse economie die volgens haar nodig zijn. Zo zou het makkelijker moeten worden om een bedrijf op te richten en moet er meer worden geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Ook de aanpak van de huizenmarkt is volgens Lagarde belangrijk. Noord-Korea heeft twee Moesudan-raketten weggehaald bij de lanceerbasis in het oosten van het land. Dat meldde Amerikaanse regeringsfunctionarissen. Volgens hen duidt dat op een vermindering van de spanning in de regio. De middellange afstandsraketten werden enkele weken geleden naar de oostkust gebracht. Dat wees op een mogelijke rakettest. Spanningen tussen enerzijds Noord-Korea en anderzijds de Verenigde Staten en Zuid-Korea liepen daardoor op.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 Volgens de jury grossiert Wieringa in schilderachtige beelden... prachtig geformuleerde zinnen en tot reflectie nodende gebeurtenissen. Bij de prijs hoort een bedrag van 50.000 euro. Het weer in het Zuidoosten neemt vannacht de bewolking toe. In Limburg kan een bui vallen. Overdag vooral in de oostelijke helft veel bewolking... en smiddags volgen meer buien, mogelijk met onweer en hagel. In het westen en noorden blijft het tot de avond droog met geregeld zon. Later ook daar buien. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, EO, Dit is De Nacht, met Saskia Weerstand. Ja, nacht En mooi dat u luistert naar het Dit is de Nacht. En mijn naam is Saskia Weerstand. En ja, nou hoor ik u denken, hè? Nee, die kennen we nog niet. Nee, dat kan inderdaad kloppen. U heeft mij nog niet eerder gehoord, want dit is mijn allereerste Dit is de Nacht van de EO. Uh, erg spannend is dat, maar ook heel erg leuk. Een volle show vannacht. We hebben onder andere live muziek van uh, Tom Shibum. En er wordt vannacht live zelfs nog een boek geschreven. Maar dat allemaal later vannacht. Eerst dit. Het ongeluk gebeurde rond twee uur. Drie van de dertien wagons explodeerden, waarna in drie andere wagons brand uitbrak. In de wagons zat het zeer licht ontvlambare acrylol een giftige stof die onder meer wordt gebruikt om kunststoffen en lijm te maken. Na de oploffing was er een enorme vuurzee. Uit voorzorg werden direct 300 omwonenden geëvacueerd. Ze zijn in een gemeenschapshuis opgevangen. Honderden inwoners van Wetteren zullen voor de tweede nacht op rij niet in hun eigen bed kunnen slapen. Ze werden gisteren nacht geëvacueerd na de ontsporing van een goederentrein met een gevaarlijke chemische lading. Maar de omgeving is nog zo zwaar vergiftigd dat ze voorlopig niet naar hun huis terug kunnen. Er staan nog steeds drie wagons in brand, dat kun je hier achter me misschien wel zien... De brandweer heeft een watergordijn opgespoten om te proberen te voorkomen dat er giftige stoffen overwaaien naar Wetteren of Schellebellen hier in de buurt. De bevolking hier is bev natuurlijk nogal bezorgd, want als het een kilometer verderop was gebeurd, dan was het hier gebeurd in het centrum van Wetteren en dan was de ramp niet te overzien geweest. In deze school buiten het dorpscentrum van Wetteren hebben 70 mensen de nacht doorgebracht en ze moeten er nog een nacht blijven. Ze zijn gisteren geëvacueerd omdat er giftige dampen uit de riool kwamen of omdat ze te dicht bij de plaats waren. ...van het ongeval wonen. Mijn kinderen zijn gelukkig groot. Alleen twee kleine diertjes, twee cincilla's. ...die heb ik moeten achterlaten... ...maar die hebben eten en drinken genoeg... ...dus hopelijk gaan die het overleven. Wij willen allemaal naar huis natuurlijk... ...niet speciaal voor die diertjes... ...maar iedereen wil thuis zijn. Ja, de arme Belgen inderdaad. Iedereen wil naar huis. En niet alleen voor de diertjes. Nee, het is natuurlijk ontzettend vervelend als zoiets gebeurt. En vannacht gaan we het daar ook over hebben. Aandacht voor rampen. Deze keer gebeurt het in België. Maar er zijn ook rampen in Nederland gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan de vuurwerkramp in Enschede. Ja, en zo'n ramp als deze had die ook in Nederland kunnen gebeuren. Dat horen we later ook vannacht. We gaan bellen met de gemeente Dordrecht. Dat is onder andere een stad waar zo'n goederentransport ook wel eens doorheen komt. Uh, ook bellen met iemand die vlakbij Zo'n spoor woont. Ja, en wat vindt hij er nou eigenlijk van? Ja, dit zijn uh, verhalen die we in ieder geval al hebben. Maar we zijn open nieuw naar uw verhalen. Heeft u misschien verhalen over rampen? Misschien uh, een ramp waar u zelf bij bent geweest. Hè, iets wat hier in Nederland is gebeurd. Zoals ik net al zei, de vuurwerkramp misschien in Enschede. Of de cafébrand in Vallendam. Of een uh, ramp uh, die voor uzelf gewoon is... Een kleinere ramp. Misschien niet op groot niveau. Nee, misschien regent het op uw trouwdag. Ja, het is ook rampzalig natuurlijk. Het mag allemaal. U kunt namelijk met ons meepraten. En dat lijkt me heel erg gezellig als u dat doet. U kunt met ons bellen. Dat kan op het gratis telefoonnummer 0800-1121. Mailen kan ook. We zijn bereikbaar via mailadres nacht.eo.nl. En we zitten ook op Twitter. Ja, Dus u kunt mee twitteren met apestaartje Dit is de Nacht. Dus bellen op het gratis nummer 0800-1121. Mailen naar nacht. At en twitteren naar dit is de nacht. Maar eerst muziek. The Rhythm of the Night. time to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 Nou, een klein feestje op de radio met The Barts in a Rhythm of the Night. Ja, dit, uh, is, uh, dit is de nacht van de EO. En vannacht gaan we het hebben over rampen. Ja, dat kunnen hele grootschalige rampen zijn. Uh, die uh, voor de hele natie gelden, zeg maar. Dus voor heel Nederland of voor de hele wereld. Maar dat kunnen ook hele persoonlijke rampen zijn. Uh, Jan kan is aan de telefoon. Goeienacht. Goedenacht. Hi. Hi. Als Hi. ik zeg rampen, waar denkt u dan aan? Nou, aan een traumatische jeugdervaring. Uh, toen ik uh, een jaar of uh, 17 was, had ik een uh, benzine aansteken die ik vulde met uh, benzine die voor de skelters van mijn broer bedoeld was en die op het die stond. Ja. En toen uh, had ik dat ding netjes uh, gevuld. Er uh, was een of ander uh, bakje, zeg maar een steelpannetje of zo en uh, daar was wat benzine in gemorst. En het tankje was ook nog niet helemaal afgesloten. En toen ging ik mijn aansteker alvast proberen. En dat was een foutje. En de houten die vloog acuut in de fik. En ik viel brandend naar beneden. En ik trok er nog een jerrykennetje weg in de... ...poging om dat bij dat brandende steeltandje vandaan te houden. En ik trok zo dat jerrykennetje over me heen. Dus ik kreeg een hele guts over mijn uh, rechterbeen heen. Hi. En uh, toen, uh, ja, van het trapje gelazerd met een verstuikte enkel... Uh, ...de tuin ingerend. En dan vanuit een uh, vage reflex die ik wel eens gehoord had van... ...hé, hey, we bejoer, uh, dan uh, proberen de vlammen uit te rollen. Maar ik stond heftig in de fik. Ik leek wel zo'n filmheld. Uh, dat was heel verschrikkelijk. Nou, ja. En, uh, en ja, mijn vader was gelukkig die dag thuis en die heeft me dan uh, geblust. En ik had zo'n kunststof uh, broek aan, uh, dat heette Telenka toen, uh, of Trevira, weet ik veel wat voor shit dat ook was. Maar uh, ik ben daar toen heftig van geschrokken en ik was ook echt een, een tijdje in de relatie. En ik had een derde graads brandwond in mijn knieholte. En je zag precies de andere laagjes zitten, wat een tweede, laag zijn, wat een, uh, of tweede graads en een eerste graads uh, verbranding uh, moest heten, of een derde zo. Nou, dat is een uh, behoorlijke, ik denk vooral ook schokkende gebeurtenis, nou, naast flinkend, dat het echt uh, dramatisch is natuurlijk, hè? een ja, persoonlijke ramp. Ben, uh, ja, ja, het was absoluut schokkend, maar ik ben daardoor uh, even zo goed niet bang geworden voor vuur, zeg maar. Maar uh, ja, dat je dat aan de lijve kunt ondervinden, hoe vreed vuur om zich heen kan kruipen, uh, ja, ja. lijf natuurlijk, dat is zo heftig. En u zegt, uh, ik uh, wist instructief wat ik moest doen, ik uh, ging als ja, een filmheld door de tuin. Uh, ik, ja, ja, zo zie je dat dan, hè? als je dan uh, van, die, van die dwaze films ziet... met uh, Franker zijn achterfiguren die in de lappen rondlopen... en die dan helemaal uh, brandend uh, uit yeah. de band komen of zo... En tegen tegen het leven in of tegen de wet van de natuur in uh, uh, straffeloos kunnen verbranden, bewijs wijze van spreken. Ja. Dat soort helderheid, weet je wel. Zo liep ik dus echt in, in lichte laaien. Uh, vanuit het, uh, die verduikte enkelpositie in die schuur. Uh, de tuin in, om uh, uit te rollen in het gras, inderdaad. En uh, nou ja, mijn vader die was dan gelukkig thuis. En die was uh, ja, die pakte inderdaad een, een deken. Maar die moet geschrokken dat zijn, dat, of niet? Ja, die, die was natuurlijk ook heftig geschrokken. Wow, ja. wow, wow, wow, wow, wow. En anders, ik wel. Ik, ik mezelf uh, water in de spiegel. En ik had drie glazen water nodig. En ik was lijkt bleek natuurlijk. Nou, dat, uh, dat kan dat ik me wel uh, voorstellen, bedankt. inderdaad. Ja, heel best um, Ja, maar, desondanks. Hè. Ik had dit weekend gehoord uh, over die gevaarlijke transporten. Ja. En, en dat er zoveel van dat gas ontsnapt was in dat uh, plaatsje. En uh, dat schelle bellen. Ja. En dat het ook in het riool terecht was gekomen en dat ze dan uh, toch een heel tijdje nodig hebben die autoriteiten om te snappen wat er precies in de hand is. En dat ze beter dat bluswater natuurlijk niet in het riool konden laten lopen. Nee, dat was uh, achteraf niet de meest slimme set. Hè? Nee, want de, daar zijn eigenlijk doden door gevallen. Ja, klopt, dat klopt inderdaad. Ja, want Afhankelijk leek de ramp inderdaad uh, best wel plaatselijk. Ja. Uh, gewoon de bagons inderdaad die in de brand stonden, maar ja, helaas uh, breidde zich dat uit. Ja, uh, juist door het bezwaard, en ja, dat bless water. Ja, precies. Dat is heel verraderlijk hè, van, ja. van dit chemische spul. Ja. En dat rijdt ook door Nederland, hè? Ja, dat klopt en, inderdaad. En, ja. uh, nu is er dus een pleidooi voor een apart spoor en dat zal wel uh, echt heel veel veel te veel belastingcentjes gaan kosten. Maar uh, om, om gevaarvermijdende redenen zou je dat moeten proberen. Dat zou uh, bijna wel moeten inderdaad. Jan, waar woon je zelf? Ik word in Noord-Holland. In Noord-Holland. Nou, daar ja. komen ze volgens mij niet voorbij, hè? Daar komen ze niet voorbij. Maar ik vind het ook zielig voor elk ander mens die eraan blootgesteld wordt. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Daar gaat het mij om. Hè? Ja. Uh, natuurlijk uh, projecteer ik niet dat het bij mij voor de deur een, een treintransport langskomt. Ik, ik woon niet zo heel ver van een seizoenthuis. Maar ik moet er niet in denken dat er op dat gebied een ramp gebeurt. Nee, dat, dat lijkt me ook niet. Mij nee, nee, nou in Dordrecht is dat wel het geval. Daar rijden de treinen wel echt door het centrum heen. Dus straks bel ik ja. ook nog met de wethouder daar. Uh, ja. Die is plaatsvervangend wethouder. Dat is dan nog wel even grappig. De wethouder zelf is op vakantie die ja, over dat ja. treisop, uh, ja, transport gaat. Ja, worden er wel mee afgescheept. Want ze willen graag ja. nog een voorbouw maken, natuurlijk. En niet meteen op hun bek gaan. Maar nee, ik ben Dit denk is al minuut. jaren fout daar eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. Dit mag een gemeente namens zijn burgers gewoon niet goed vinden. Hè. Nee. Uh, de, regering, of de gemeente is dan veel te veel bezig als vertegenwoordiger... van de Nederlandse regering in plaats dat hij zijn eigen burgers beschermt. Hè. Ja, absoluut. En, en daar moet een gelukkig midden tussen gevonden worden. Tussen ja. het algemeen belang van een kleine kern... of een beperkte kern ten opzichte van het land. En ja. het land zelf natuurlijk. Ja, en bent u ik van zo'n ramp in België. Dacht u, dat ja, kan zo wel, echt, in Nederland wel. gebeuren? Ja, ik, ik moest er niet aan denken. Ik gebruik wel eens zo'n secondenlijn, moet ik eerlijk zeggen, om iets te repareren. Daar ben ik heel slim mee. Maar dat gaat altijd wel buiten gebeuren. Hè? Want ik, ik moet er niet aan denken dat je die smerige signaandamp naar binnen krijgt. Dat is heel slecht voor ja, precies. En dan zitten de hele containers vol in zo'n trein, zeg maar. Ja, dat, dat komt dan met zo'n enorme concentratie op je af. Dat, dat is dodelijk gewoon. Ja, absoluut. Ja, Dat is ja. maar gebleken inderdaad in België helaas. Helaas is daar niet goed afgelopen voor, voor in ieder geval één persoon. En uh, nog een aantal mensen die uh, nog in het ziekenhuis liggen. En mensen die nog steeds niet terug kunnen. Uh, ja. Jan, ik wil je danken voor jouw verhaal. Toch een heftig ja. verhaal. Jouw persoonlijke ramp en ook jouw visie op de trein. Dankjewel daarvoor en ik wil alleen nog kort toevoegen dat het uh, gegeven zou moeten zijn. Dat die chemische fabriek die die transport uh, uiteindelijk uh, veroorzaakt, ook zorgt dat elke gemeente precies weet wat die moet doen als er zo'n signaarramp gebeurt. Ja. Dan moeten ze veel beter voorrecht in vergeven. Die verplichting moet veel beter nagekomen worden. Nou Jan, ik hoop dat ze je pleidooi gehoord hebben. Ik wens het <lacht> goed vannacht <en> dankjewel. <lacht> Oké, okay. u kunt ah. nog steeds meepraten ook over rampen, want daar gaat het vannacht over. En dat mag natuurlijk over de treinramp gaan, maar ook over andere rampen. Misschien wel een persoonlijke ramp die u ooit heeft meegemaakt. U kunt ons bellen. Het gratis telefoonnummer is 0800. En dan spiek ik even op mijn briefje 0800-1121. Mailen mag met nacht.eo.nl. Of twitteren met apenstaart. Dit is de nacht. Dit is de nacht. De EO. You've got the words to change a nation, but you're biting.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 About it, van Emily Sandé, ja, waar we ook allemaal over konden lezen. Dat was natuurlijk de treinrampen die in België plaatsvond dit weekend. Ja, en u kunt uh, meebellen over rampen. En aan de telefoon heb ik, als het goed is, mevrouw Deenik. Ja, inderdaad. goede nacht. Mijn ramp, nou een van de rampen, gebeurde in de oorlog. En ik, we waren in een jappenkamp... Dat was een, een lood met 300 vrouwen en kinderen ongeveer. En um, de jappen hadden de lood... dat was ook maar een heel licht gebouw... Ja. tegenover een bommelood gepla geplaatst. Ai. En uh, met een straat tussen ons in. Natuurlijk in de hoop dat de bommelood geplaatst... Uh, ge zou worden, als die getroffen zou worden, zou onze lood er ook gaan. Dat is een, en, uh, een idee. In welk jaar, welk jaar is dit gebeurd, mevrouw Dening? 42. In 42 al. En uh, de uh, uh, Ambonezen, het was op Ambon. En de Ambonezen waren geweldig trouw en hebben ons geweldig geholpen. Dat weet bijna niemand, maar het is en die de avond voordat het gebeurde, ja. uh, was er een abonnees en die had een briefje gesmokkeld waarin stond uh, 15 februari gebeurt er iets. En uh, wij dachten allemaal dat de bevrijding kwam. Ja. Dus we waren allemaal druk bezig. Uh, nou ja, wat zou er morgen gebeuren? Ja, maar bijna euforisch de, was u. Zo van, nou, we gaan er weer uit. Maar... Ja, we dachten dat we bevrijd zouden worden. Maar dat gebeurde niet. En de Oost, ik denk de Australiërs of de Amerikanen in elk geval... onze eigen mensen... Uh, hebben eerst onze lood uh, om om ons nog de tijd te geven weg te komen. Het lood stond bovenop Rotsen. Ja. En beneden was de zee. En uh, ze gooiden een paar lichte bommetjes, Eerst de lood, waar al veel mensen bij omkwamen. En uh, uh, naast ons was, waren de Australiërs in een kamp. Ja. En die hebben nog geprobeerd... Vijf Australiërs hebben nog geprobeerd... De bommen terug te duwen, die zijn ook over, gewoon overgestoken, de straat overgestoken en hebben die bommen proberen nog weg te sjouwen. maar dat ze kwamen natuurlijk allemaal om. Ach. En ja. wij zijn uh, heel vele zijn gelukkig de grootste massa is gevlucht naar beneden naar de zee, de rotsen af. Ja. En en een van en u, een van die mensen we, was u dan? Wat Een van die mensen die de rots afging om te vluchten, dat was u ook? Daar was u ook ja, bij? Ja, en mijn moeder en mijn broertje. Mijn vader was al overleden. Ach. En uh, we vluchten de rotsen af en er waren hoge klapperbomen. En die klapperbomen, door de luchtdruk, bogen ze gewoon helemaal tot de grond hun kruinen. Ja. En. Uh, ik vluchtte de zee in en daar vlogen alle dingen die in het kamp vlogen om me heen, maar ik werd gelukkig niet getroffen. Nee. En nou ja, later werden we naar een ander kamp, maar net zo absurd, want we werden elke dag gebombardeerd. Op allemaal was vuurlinie en uh, zo. Dat was een van mijn rampen. Nou, dat is ja, we uh, uh, nog heel veel gehad hoor. Ja, nou, ik vind het een behoorlijk heftig verhaal natuurlijk. Het is uh... He, de oorlog, uh, ja, we hebben natuurlijk afgelopen zondag uh, de vrijheid ja, gevierd. Dat he, gevierd dat we hier in ieder geval uh, geen uh, bommen meer hebben en uh, geen oorlog. Maar uh, ja, ja, helaas is het wel realiteit in veel mensen hun leven. zijn ook uh, ja. Ja, in dat van u. Maar ik uh, wil u in ieder geval danken voor uw verhaal. Het is uh, ja, een, uh, een ramp die uh, vele mensen getroffen heeft. Maar ik ben blij dat u ja. het kunt navertellen, mevrouw. En ik wil nog eens de nadruk leggen op de geweldige rol die de ammonezen gespeeld hebben. Kijk, daar bent u dankbaar Echt. voor. En ik dank u voor... <laughs> dank u wel. En ik wens u nog een hele fijne nacht. U ook. <laughs> dank u wel. Dag. <laughs> en als het goed is, heb ik ook meneer Van Driel aan de telefoon. nacht. Wat is uw ramp? Ik kreeg het op mijn lever. U kreeg het op uw lever? Ik kreeg het aan mijn lever. Aan uw lever? Oh. <laughs> ik ja. denk, heeft u heeft. Ja, nee, dat kan natuurlijk ook, want dat is nog een uitspraak. Maar wat, uh, wat, wat kreeg u precies? De geelzucht. Oké. Okay. En wanneer kreeg u dat? Ja, dat weet ik niet meer precies. Dat is uh, zo lang geleden. Dat weet ik niet meer. Oké. Okay. Ja, en dat is natuurlijk ook een persoonlijke ramp. Ziek worden, dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Inmiddels bent u wel beter? of? Uh... Nee, ik ben niet bezig. Ik ga aan medicijnen. Oké. Okay. Ja, dat kan natuurlijk ook ziek zijn. Dat is ook een ramp. Als ook een ramp, je ik TBC kreeg. Oké, okay, ook nog. Ja. ja. En dan moet daarom kijken dat het ook nog een keer. Nou ja, u heeft uh, er alleen maar pech mee, hoor ik zo. Ja, ja, ziek zijn is inderdaad ook een ramp. Nou, dank u wel voor het bellen, meneer Van Driel. Moet nou luisteren? Mijn vader is helemaal zo prettig, man. Dat je wel vertellen die staan me helemaal naar het leven toe, moet ik je wel vertellen. Oké. Okay. Ja. ja, nou ja, ja, ja. Persoonlijke rampen. Dus dit is ook een van de rampen. En uh, ja, we gaan weer even terug naar de treinenramp. Uh, want de gemeente Dordrecht, ja, daar gaat het ook wel een beetje over. De treinramp uh, is natuurlijk gebeurd in België. Maar die trein met chemicaliën, die dendert eigenlijk gewoon dagelijks door uh, Dordrecht heen. Midden door de stad. Ja, dat kan daar zomaar. En ik uh, ga ze bellen met de uh, vervangend wethouder uh, in Dordrecht. Goedennacht. Goedendag. Nou, u bent nu net vervangend wethouder. Dat is nu wel een timing, hè? Uh, ja, ik ben wethouder ruimtelijke ordening, uh, onder andere en milieu. Dus de problematiek van de veiligheidsrisico's rond het sporen... zijn mij vanzelfsprekend uh, niet onbekend. Nee. En uh, wij trekken als college ook graag uh, gezamenlijk op... als het gaat om uh, lobbydossiers naar de Ja, precies. En we spreken nu over de gemeente Dordrecht. Er dagelijks komen daar uh, ontzettend veel goederentreinen treinen doorheen... Uh, rijden die echt letterlijk door de stad of gaan die een beetje om door het recht heen? Nee, die treinen die rijden uh, letterlijk uh, door de stad, uh, dag en nacht. Het gaat om uh, grote aantallen uh, ja, treinen van voor personenvervoer. Maar tegelijkertijd ook uh, heel veel uh, goederenvervoer en goederen uh, met name betreft het, uh, gevaarlijke stoffen. So, soms extreem gevaarlijke stoffen. En uh, die rijden hier uh, met duizenden wagons uh, per jaar door onze bebouwde kom heen. En daar nou is het natuurlijk in dit, afgelopen weekend in België helemaal verkeerd gegaan. Uh, iets wat uh, mensen niet hadden zien aankomen. Uh, zijn dit wel gevallen waarover gesproken wordt? Vo op voorhand zeg maar al. Of wordt het nu eigenlijk pas een beetje duidelijk dat er zoveel uh, ja, troep eigenlijk door ons land rijdt? Nee, we zijn ons al uh, vrij lang bewust van de extreme veiligheidsrisico's... die uh, voor onze gemeente en ook voor de gemeente Zwijndrecht... die aan de overkant van de rivier in het geding uh, zijn. Het is niet voor niks dat we ook al jarenlang aan het lobbyen zijn uh, in Den Haag... om echt met structurele oplossingen te komen. Uh, er zijn maatregelen die je op korte termijn kunt uitvoeren... om de veiligheid uh, over het spoor te vergroten, technische, uh, technische aanpassingen... Maar voor een, uh, een structurele oplossing moet het vervoer van gevaarlijke stoffen uh, gewoon uh, onze steden uit. Uh, dat betekent dat er een, naar een andere verbinding gezocht uh, moet gaan worden tussen Rotterdam en België. Uh, dat zou uh, voor de tussentijd uh, nog voor een deel gebruik kunnen, maken, uh, kunnen worden van de Betuwe-lijn... Uh, die daar ook voor uh, geschikt gemaakt uh, kan worden... Uh, maar uh, voor de langere termijn uh, is echt een, een andere oplossing uh, noodzakelijk. En dat is voor ons niet nieuw. Uh, ook de bewoners van onze stad die worden met enige regelmaat uh, geïnformeerd over de risico's... Uh, die zich hier uh, op en uh, rond het spoor voordoen. En hoe men zich daar het beste op kan uh, voorbereiden. Dus die plannen liggen al op tafel? Uh, die plannen uh, die liggen zeker op uh, tafel, want uh, de veiligheidsregio die is zich vanzelfsprekend ook bewust van het risico. Uh, dus de veiligheidsdiensten zijn ook uh, voorbereid uh, op een incident, als mocht zich dat uh, op de rails uh, voordoen. Uh, waarvan wij vanzelfsprekend hopen dat het ons bespaard zal blijven. Maar een incident zoals dat nu in België is gebeurd, uh, met een trein die, ja, die hier gewoon door onze stad gereden heeft, uh, is gewoon niet uit te sluiten dat een incident zich ook in deze omgeving kan voordoen. Ja, precies. Uh, dat is natuurlijk even schrikken. Uh, was deze ramp uh, te voorkomen? Was deze ramp te voorkomen? Ja, dat is uh, uh, moeilijk in te schatten. Uh, daar zullen ongetwijfeld uitgebreide rapportages over uh, beschikbaar uh, komen... of wat daar technische oorzaken uh, van, uh, van zijn. Het is soms uh, ja, techniek die het laat afweten, het kunnen ook menselijke fouten zijn. Daar uh, kan ik geen enkel oordeel over, uh, over geven. Je kan natuurlijk als het gaat om preventie, om het voorkomen van ongevallen, kun je hier wel maximale aandacht voor geven. Om te kijken welke technische aanpassingen zijn nog mogelijk om risico's te verkleinen. Ja, precies. Uh, en dat is zeker voor ons gebied van buitengewoon belang. Ja, ja, ja, en deze ramp zal natuurlijk ook uh, de veiligheid weer hoger op de agenda zetten, neem ik aan. Daar gaan, we, daar gaan we wel vanuit. Uh, het gaat natuurlijk allemaal goed totdat het een keer fout gaat. Ja, ja, en ja. we hopen ook dat de, de hogere overheden, uh, onze regering en de Tweede Kamer... Uh, bereid zullen zijn om uh, de aanpak van uh, dit probleem uh, echt een hogere prioriteit te geven... Ja. dan het tot nu toe uh, krijgt. Ja, Want een uh, ontsporing van een trein uh, met uh, deze inhoud in dit gebied... Uh, ja, dat zou echt uh, enorme gevolgen hebben Zou u daar een uitspraak over durven doen? Dat als die trein midden in Dordrecht was ontploft of uh, vlam gevat had? Wat waren dan de gevolgen geweest? Nou, ja, ik speculeer daar liever niet over. Het is een gebied met een dichte uh, bebouwing, een, een vrij dichte bevolking. Ja. Uh, er wonen hier enkele tienduizenden mensen uh, langs dit uh, spoor... Uh, de afgelopen jaren zijn er wel restricties geweest als het gaat om de bouwmogelijkheden. Maar ja, er staan hier natuurlijk al woonwijken vanuit, uh, vanuit de 19e eeuw, uh, zeg maar. Uh, die haal je ook niet om. Ja. En uh, de goederentreinen die, uh, ja, die denderen hier gewoon van das tot das uh, door de stad. Maar was er iets overgebleven van Dordrecht of weinig? Uh, nou ja, in ieder geval een uh, flink deel van de zone langs het spoor. Die uh, is nu in allerlei kaarten ook al uh, aangemerkt als een gebied met een uh, hoog veiligheidsrisico. Ja. Uh, dus iedereen die, uh, ja, die kan zien uh, wat mogelijk de gevolgen zouden zijn van een uh, ramp van deze omvang. Precies, vrij drastisch dus, als ik de kaarten mag geloven. <laughs> ja. Ja, precies. Ja. Uh, even persoonlijk, heeft u er nog van wakker gelegen? Uh, ik heb er niet van wakker gelegen. Ik woon uh, zelf in, uh, in dit gebied. Ja. Op een uh, paar straten uh, afstand van, uh, van dit spoor. Uh, ja, en ook wij zijn ons wel bewust van die uh, risico's. Het is uh, niet zo dat je er nou van uh, wakker ligt. Uh, maar uh, ja, uh, we zijn ons denk ik wel weer extra bewust geworden van de uh, urgentie... Uh, om dit probleem uh, nu echt uh, uh, aan te gaan pakken en ook daadwerkelijk op te lossen. Precies. Ja, te kijken naar eventuele andere mogelijkheden. Ja, naar uh, alternatieven om het vervoer gevaarlijke stoffen van uh, deze omvang uh, uit de stedelijke bebouwing uh, weg te halen. Precies. Ik uh, wil u hartelijk danken voor uw, uh, uw interview en uh, ik wens u nog een hele fijne nacht. Dit is de nacht. Dit is de nacht. De EO. De EO. Ja, in het Zuid-Hollandse Dordrecht zijn vannacht rond de twee uur goederenwagons met chemische producten ontploft. Verschillende brandweerkorpsen bestreden de vlammen die over een lengte van 500 meter tekeer gingen. Met het bluswater liepen giftige producten de riolering in, waardoor toxische dampen naar boven kwamen en de bevolking moest worden geëvacueerd of op politiebevel ramen en deuren gesloten moest houden. Ja, een bovenstaande inleiding van dit persbericht. Want dat is het namelijk. Is gelukkig nog nooit eerder gepubliceerd in Nederland of op een nieuwswebsite. Maar het is wel uh, het nieuwsbericht wat gepubliceerd is in België. Vanwege die uh, trein die ontspoord is. Ja, hier ging het dus niet om het Zuid-Hollandse plaatsje Dordrecht. Maar om het Oost-Vlaamse plaatsje Weteringen. Nou, dit is geschreven door uh, Rodi Heijstek. Die zich zorgen maakt, want die woont in Dordrecht. Goeienacht. En goeienacht. Jij uh, woont in Dordrecht en jij hebt dit artikel gepubliceerd. Waarom? Uh, ja, ik woon in Dordrecht en uh, ik heb dit gepubliceerd uh, uh, op een lokaal uh, weblog uh, eider.nl... om mensen bewust van te maken dat wat er in wetten is gebeurd ook in Dordrecht zou kunnen gebeuren. En uh, dat eigenlijk een beetje uh, onder de aandacht wil brengen. Want waarom zou dat in Dordrecht kunnen gebeuren dan? Nou, de trein die in Wetter is ontspoord uh, met alle gevolgen dingen, uh, is een trein die een paar uur eerder door het centrum van Dorrecht is gereden. En uh, dat is de naamste reden dat, uh, dat er um, uh, ja, wat, wat ongerustheid in Dordrecht aleg uh, op zijn plaats is. Want ben je ongerust of? Nou, ik ben niet uh, continu ongerust dat er iets zou kunnen gebeuren. Maar het is natuurlijk wel. Um, in een reeks van incidenten. Uh, uh, uh, opmerkelijk dat er weer iets misgaat met een trein uh, in, om of op, op of via Dordrecht. Ja, want jij woont in Dordrecht, maar weet jij en weten mede uh, Dordrecht naren <laughs> mensen die in Dordrecht wonen, uh, we, zijn jullie op de hoogte zeg maar van deze transporten door jullie stad zeg maar? Hartstikke al onderwerp van een gesprek en uh, eerste nieuwsbericht gaan terug dat het eigenlijk al min of meer uh, tien jaar onderwerp van gesprek is in Deutsche politiek en Dordtse nieuws, ja. maar uh, ja, nu af en toe dan lijkt het op, zoals bijvoorbeeld bij de Kijfhoekbrand van vorig jaar uh, of uh, van een tijdje terug. Mm -hmm. En uh, uh, natuurlijk uh, uh, als er zoiets gebeurt als in Wetteren met een trein die door Dordrecht is gereden, dan staan wel weer de discussies even op scherp. Ja, want waar was jij toen jij de, uh, hoorde over de treinramp in België? Um, ik was uh, thuis. En kon je direct die link leggen? Zo van, ah-oh, oh, dit is precies zo'n trein die hier ook wel door Dordrecht komt? Nou, ik heb wel direct het idee van... Hey, een trein met uh, gevaarlijke, uh, gevaarlijke stoffen, dat uh, gaat ook wel door Dordrecht. En later zag ik de nieuwsberichten van de collega's van de Regio Televisie Dordrecht... Mm -hmm. Um, uh, ...die aangaven dat het een trein was die ook door het centrum van Dordrecht uh, heen was gereden... ...iets eerder uh, uh, dan het in Wetter was zonspoort. Dus dat bevestigde jouw uh, vermoedens wel een beetje? Nou, en dat, dat was wel een signaal van, hé, hey, die ontsporing, uh, dat had ook wel hier kunnen gebeuren. En wat, if, wat zou er dan gebeuren? Dat was eigenlijk min of meer uh, de aanleiding voor het artikel uh, op ons weblog. En je hebt daar ook een uh, plaatje bij. Uh, als ik dat plaatje zo bekijk, dan zie ik Dordrecht. En daar overheen uh, ligt een iets uh, ja, rood gekleurde vlek. En in het midden ligt eigenlijk een donkerrode vlek. Uh, wat houdt dat plaatje precies in? plaatje zal ik zometeen ook even op uh, de Twitter gooien, trouwens. Uh, maar wat, um, uh, wat zien mensen daar op het plaatje? Uh, Gooi vooral uh, op Twitter inderdaad. Het plaatje is een, een plaatje van een, een donkerrode uh, vlek, dat is een evacuatiegebied. Ja. En een lichte rode vlek, dat is het gebied waarin mensen de ramen en deuren moeten sluiten. En dat is eigenlijk uh, over Dordrecht heen gelegd naar aanleiding van de berichten in Wetteren. Dus dat is op schaal nagemaakt, het afzettingsgebied in Wetteren. Alleen dan over Dordrecht heen geplakt in, uh, in Photoshop, om het zo maar te zeggen. En wat, uh, wat zou die, dode, die, die, die, die, die, die donkerrode vlek, wat uh, houdt dat in? Zeg maar? Wat is er met de huizen en met de mensen die in dat gebied wonen gebeurd, volgens jouw tekening? Nou, um, in Wetteren is het zo dat de burgemeester en de autoriteiten in Wetteren hebben gekozen om 500, een straal van 500 meter iedereen te evacueren. En um, dat is de donkere plek in Doorrecht, als het ware. Als iedereen daarin geëvacueerd moet worden, dan is dat heel erg veel. Uh, exact aantallen aantal, weet ik niet, maar het zitten daar veel dichter op elkaar uh, dan in Wetteren. Dus, dus dat gaat om ongekend veel mensen. Enkele duizenden, uh, gok ik zo. En um, de cirkel daaromheen moeten mensen de ramen en deuren sluiten. En dat gaat bijna dan voor de hele stad uh, doorrecht. Oké, okay. hey, eh, ik, ik ben niet heel erg bekend in Dordrecht. Ik weet niet of de luisteraars dat wel zijn. Maar kun jij ons meenemen naar Dordrecht? Um, als we naar de spoorlijn kijken, hoe dicht staan de huizen dan zeg maar, op de spoorlijn? Um, nou, je moet het eigenlijk zien met het uh, centrum van Dordrecht, uh, waar eigenlijk um, uh, een centraal station altijd in het centrum uh, ligt van een grote stad. En daaromheen zijn uh, aan de ene kant het park met woonhuizen en woonwijken. Aan de andere kant uh, uh, wat meer kantoorgebouwen en uh, uh, stapelbouwingen, dus flats en appartementen. En er zit natuurlijk een centraal station uh, in het gebied van de vlek uh, die ik uh, op het plaatje heb gezet. Er zit ook uh, een winkelcentrum, een uh, Ja, Nog meer woonwijken, parken en het ziekenhuis wat een normale stad ook in het, uh, in het centrum moet zitten. Dus dat zijn aardige wat risicoplekken, zeg maar. Nou, het is echt gewoon een what-if scenario. En ik heb ja. gewoon heel letterlijk gekeken naar wat er in wet is gebeurd en dan gewoon een plaatje gemaakt door over, uh, over de heen. Um, dat, dat, ja, dat heeft wel veel mensen uh, aanschrikken gebracht, want uh, uh, de, de reacties op het artikel zijn dan ook uh, um, Niet ja, veel, veelvoudig en, uh, ja. en uh, heftig. Hey, en um, de, de, de gemeente van Dordrecht stelt die jullie gerust? Zeggen die van, goh, dit kan hier niet gebeuren? Of onze, hè, onze spoorwegen die zijn zoveel beter dan die in België. Mm -hmm. Dus de kans is klein? Of uh, laten ze eigenlijk jullie een beetje in het gewis? Hoe zit dat precies? Nou, ze hebben er geen officieel contact opgenomen genomen met, uh, met onze weblog uh, iDoor.nl. Dus daar is niet echt een officieel statement naar ons toe uh, gemaakt. Maar um, ze hebben wel uitingen gedaan in andere nieuwsmedia, uh, uh, zoals bijvoorbeeld op nu.nl. Dat mensen van de gemeente Dordrecht hebben aangegeven dat het inderdaad een ontoelaatbare situatie is. Dus uh, ja, ik kan niet echt uh, zeggen dat ze aan ons hebben gereageerd. Maar volgens mij uh, is de consensus wel dat het niet wenselijk is: dat vervoer door Doorrecht. Kijk. En um, als we nou even naar jou persoonlijk kijken, hoe heb jij nou geslapen de afgelopen nachten? Oh, gewoon precies hetzelfde als uh, alle nachten daarvoor. En uh, dat is zo'n <laughs> hartstikke prima. Um, uh, het is niet zo dat ik ervan wakker lig. Maar het is wel goed dat als er weer zoiets gebeurt. Uh, ja, dat iedereen wel even weet van: jongens, dit is een trein die gewoon door onze stad is gereden. En um, ja, dat had misschien ook hier kunnen gebeuren. Dus dan. Uh, uh, ...proberen we dat op een prikkelende manier te brengen op ons uh, wetblas. Ja, en in dit geval kunnen we over deze ramp natuurlijk alleen maar zeggen... ...what if, wat als het was gebeurd in Dordrecht. Ja, dan, hebben we misschien, uh, hè, dan konden we misschien de gevolgen niet overzien. Uh, gelukkig is mm -hmm. dat niet gebeurd. Uh, de plek waar het natuurlijk nu wel gebeurd is... Uh, is niet midden in het centrum, maar toch is daar ook een dode gevallen. Uh, veel gewonden en veel mensen die hun huis moesten verlaten... en mm -hmm. nog steeds niet terug kunnen keren. Uh, dus al met al uh, een redelijk zorgelijke situatie. Laten we hopen dat zo'n ramp zich niet zal vertrekken in, uh, in onze stad... en dat er voor die tijd ook al maatregelen worden genomen. Uh, eerder deze nacht sprak ik ook met uh, um, jullie uh, wethouder... En uh, die gaf zelf ook aan dat ze er wel voor pleiten om de spoorwegen ook uh, om Dordrecht heen te laten lopen. Uh, zeg maar, de plan is er, maar ja, of dat gaat gebeuren en wanneer dat gaat gebeuren, dat is nog even de grote vraag. Ik wil jou in ieder geval uh, danken voor je tijd. En ik wens jou uh, nog heel veel uh, goede nachten uh, toe in Dordrecht. En laten we hopen dat dit nooit gaat gebeuren. Dat, uh, dat hoop ik met, uh, met iedereen mee, volgens mij. Onwijs bedankt. Ja, het gaat nog steeds over rampen. U kunt meepraten. Het gratis telefoonnummer waar u op kunt bellen is 0800-1121. U kunt ook mailen met ons, nacht.eo.nl. Of twitteren, dit is de nacht. Dat is dan zo'n apenstaartje, dit is de nacht. Ja, rampen, dat kunnen dus grote rampen zijn waar u bij uh, geweest bent. Misschien iets uh, wat u zelf heeft meegemaakt of uh, waar u uh, dichtbij in de buurt was. Maar dat kan natuurlijk ook een persoonlijke ramp zijn. Ja, regen op je trouwdag, uh, een soep die helemaal verkeerd valt bij je schoonmoeder als ze voor het eerst komt eten. Ja, het, het kan natuurlijk allemaal. Ik weet niet wat uw persoonlijke ramp is. U kunt daar dus over bellen. Telefoonnummer 0800 1121. En muziek van Joyce Wilson. What a mystery. There was a garden There was a man Mystery van Josh Wilson. Ja, en uh, wat ook altijd een mystery zal blijven... is uh, ja, of de, de ramp zeg maar, zo groot zal zijn als die in Dordrecht was gebeurd. Want dat is gelukkig niet zo uh, geweest. Aan de telefoon heb ik als het goed is mevrouw Van der Poel... die ook aan een redelijk uh, nou, eng spoor heeft gewoond. Heb ik dat goed, mevrouw Van der Poel? Ja, dat klopt wel, ja. Ja, wat, wat voor spoor woonde u? Ja? Nou ja, wat, dat begreep ik als kind helemaal niet. Want kijk, de, de Duitsers waren het gevaar... Maar de Engelsen die, die bombardeerden en die, die brachten met ook weer angst. Dus, maar wat ik toen als kind niet begreep, dat werd ook niet goed uitgelegd. Maar het probleem was, die brug, dat was de brug over de Oude Rijn. En dat was de verbinding tussen Amsterdam en Den Haag. En daar werden de, de raketten over vervoerd, die, a, die afgevuurd werden dagelijks naar Londen. Oké, okay, dus u woonde wel degelijk aan een uh, enge spoorweg. Ja, dat was, dat was een heel gevaarlijk punt. Dat was eigenlijk de zwakke schakel tussen Amsterdam en Den Haag. Dus die moest getroffen worden. Ja, want dan was er geen transport meer mogelijk. Juist. Maar ah. ik, dat lukte maar niet. Maar ik heb ik heb zeker drie, vier bombardementen meegemaakt. Ja. Yeah. En het eerste was dat, we, dat ik alleen thuis was met mijn jongste zusje. En mijn moeder en mijn oudste zus, die, die waren weg om, om te proberen ergens wat brood te verkrijgen. En mijn vader was ook niet thuis, die was aan het werk. Ja, yeah. Mm, nou ja, de, de kwam er kwam een vliegtuig over. Nou, ik had het gevoel dat hij met de vleugels het dak van ons, ons huis kon raken. Oké. Okay. En er viel toen een bom. In, in, het was winter, er lag ijs op de rivier... Nou, er kwam één grote vuur, ja, pilaar bij, bij wijze van spreken van modder. Ja. modder en vuur van een bom die ontplofte. En hoe oud was u toen dit gebeurde ja, dan? Ik, moet een, ik ben in 36 geboren, zeg maar. Ik moet een jaar of zes geweest zijn. Zo. Zes, zeven, zoiets. ja. Nou, dat de, de modder die is echt tot, tot zeker dertig meter vanaf de rivier, over over huizen en er lag sneeuw. Het was allemaal helemaal bedekt met, met modder. Maar goed, dat was de eerste ervaring. De, de, de tweede kan ik me herinneren dat mijn zus boven op, op, op, op, boven was en die was naar boven gestuurd. Ze was echt er stout voor geweest, weet ik veel. Ja. Nou ja, er kwam weer een, een aanval en. Die, die strompelde, die is die, die, die, die, die de, de, de, de trap af naar beneden gekomen. We probeerden ons te verbergen ja. onder die van De eerste keer kan ik me herinneren dat ik samen met mijn zusje onder de tafel dook. Ja. Maar ja, die, die die van, die, die, die was veel te laag. En mijn een zusje die had een jak aan met een capuchon die, die onder deur. En, Nou ja, we zagen al een muur naar beneden vallen en, en je ziet van alles gebeuren. Nou ja, uiteindelijk was toen de, de, de, de, de aanval voorbij. Nou, de ramen waren eruit. De, de, de, de, de, de schuifdeuren, er zat slag, glas en lood in die stonden bol. Mijn moeder deed de kastdeur open. Nou, er was alles vervies Ja, alles. Alles hart, was gevallen. Wat hard in die tijd Je had. Ja. Alle poorten. Goed, het was allemaal kapot. En, alles was kapot. Maar het huis stond nog. Maar het voor het de rest was er stond, weinig heel. Nog, ja, het huis stond nog. weer het huis Maar ja, alles werd dan dichtgetimmerd met planken. En nou ja, goed. Een traumatische tijd. Heeft u er oh, dat, ook iets aan overgehouden? Nou, de, derde, de derde keer was toen waren we verhuisd. Toen waren we geëvacueerd vergeef een woonboot. Die lag toen ook weer in de Oude Rijn. En die lag uiteindelijk tegenover een schip waar een rode kruisblap uh, over, over gespannen was. Maar de kwamen mm -hmm. we wel regelmatig aan Duitsers. dat schip... ja. Het schip dat dat moest, dat was zwaar beladen, want het lag diep in het water. Wat er ooit in het schip gelegen heeft, mag Joost weten, uiteindelijk waar. Dat ja. weten jullie niet, ja. Waren we daar ook niet vrij, nee. maar ja, niet wisten we het nog, begreep je nog niet eens. En nu zijn vier aanslagen, dus er is er nog eens Nou even. Ja, die, die, die derde, kan ik me herinneren, moesten wij, want in die wooschuit was geen water, dus dan moesten we vanuit ons ouderlijk huis. En we, mijn vader hielp ons dan uh, met de roeiboot, mijn zusje moest roeien en er stond gewoon <tot> een, een, een, een, een melkkan met 40 liter water en we hadden een konijnhoop met een konijnhoop. Die moest ook nog mee? En dan moesten we ook nog meevaren en ik had het, mijn dat had wat denk erom, breng dat paarse vaasje mee. Dat was een glazen vaasje wat we graag in huis wilden hebben. In die boot wilden hebben. Iets wat goed, dierbaar was. We zaten midden op, op, de, op die rivier en er komt er weer een aanval. De kogels, het was 21 maart, het was de verjaardag van mijn vader. Toen vielen de kogels dacht de boot. Ik weet het goed. En mijn zusje die probeerde die boot een gouden wand aan de kant te krijgen. Uiteindelijk zijn we door de luchtdruk... Van de bom zijn we naar de kant gedreven. Nou, naar huis gerend. Nou ja, uiteindelijk toch nog heel hard thuis gekomen. Ja. Yeah. Nou ja, zo. En ik herinner me dat mijn vader me uitgelegd. Dan Nederland zegt hij. Als er was een vliegtuig gekomen. Dan moet je goed opletten, zegt hij. Yeah. Als ze rechtdoor vliegen, dan is er niks aan de hand. Gaat hij een bochtje maken, gaat die kreet. Dan is het mis. Dan, uh... kretjes, dan moet je maken dat je wegkomt. Yeah. Dat betekent en dat je de, de tuinerijen. Want achter ons huis lagen de, de tuinerijen waar de bloemen, waar de groen, zomers uh, opgroeiden... Dan moest je het de tuin rijden. Nou, dat hebben we ook een paar keer moeten doen. Ja. Nou ja nou dat, veel ben ja. ik de oorlog doorgeschouwd. Zeg maar. het, het zijn inderdaad rampen ja, van de oorlog. Ik, ik zelf ben uh, nou ja, nog uh, piepjong wat dat betreft. Dus ik heb dat allemaal niet meegemaakt. Uh. Nou, het is niet leuk. Maar nee, maar... Nee, nee, dat kan was ik me, me zeker voorstellen. Ik liep met angst in mijn lijf. Ja. we was zelfs maar weer eens. Dan moet je opletten, want als er wolken, dan kunnen ze niks zien. Ja, dus. Maar heeft u daar nu nog steeds last van dan, als het mooi weer ja, is? Ik, nee, gelukkig niet. Ik gelukkig niet. niet. Want zoals het, zoals het weer nu is... Ik zei nog tegen iemand vandaag, zulk weer was het toen de oorlog begon. Ja. Dat, dat, dat mooie, mooi is, geweldige mei, vrolijke mei weer. Ja. Ja. Ja, ja, ja daar moet nog altijd aan denken. Nou, gelukkig hebben we deze keer in het mooie mei weer uh, ja, de bevrijding mogen vieren. De bedreigingen. Ja, maar ik heb ja. nooit, ik heb nooit zo'n vliegtuig gehouden. Ik heb, kan er nog niet van houden. Ik vind er nog. Ik vind het nu een noodzakelijk kwaad. Met ja. het grote milieuvervuiling. Ik, ik, ik, ik ja, het, is, het hoeft van nu allemaal niet. Het hoeft van mij eigenlijk. Ik ga ook nooit op vakantie. Nee, nou Nederland is gelukkig ook een. Uh, een mooi land, dus dat scheelt natuurlijk wel. Maar ik wil u uh, hartelijk danken voor ja. uw verhaal, mevrouw Van Poel. Oké. Okay. En ik wens u nog een hele fijne nacht. Dank u wel. En ja, mensen, u kunt nog steeds meebellen. 0801121. Het is uh, bijna drie uur en dan schakelen we over naar iets heel erg leuks. Ja, dat kan ik nu alvast vertellen. Het gaat over boeken en we hebben live muziek. Maar eerst nog even over de rampen. 0801121, daar kunt u naartoe bellen. En een plaatje van Dido White Flag. In that. I cause nothing but trouble, I understand Ja, die blijft voor eeuwig in uh, de liefde hangen, die Dido. Althans, dat zingt ze dan. Uh, aan de telefoon heb ik mevrouw Rijmers. En mevrouw Rijmers, u uh, wilt eigenlijk een ramp voorkomen. Ja, mijn idee is, uh, kan het tracé van de Vira... dus die is eigenlijk voor die treinen van Amsterdam naar Brussel... kan die niet gebruikt worden. Dat is een heel apart tracé uh, mm -hmm. voor het vrachtenvoer per trein. Hè? Dus, wat, hè, dus omdat men is in... Uh... In Doordrecht en Roosendaal, nou zo bang voor een ramp. Ja. Maar dus, uh, dat, ja, dat is een. Dat, dat, kijk, die, die, dat tracé, dat, dat leidt ook naar. Uh, naar Antwerpen en uh, Brussel. Dus, en dat is juist het tracé, uh, ja, waar men nou zo bang voor is. En, en ja, en die rails, die liggen er eigenlijk maar nou voor niks. Ja. Dat, die, die zijn voor miljarden, is dat aangelegd. En die, dat die vira, die die wordt volgens mij nooit wat. Dus, denk ik van, kunnen ze niet bestuderen, of, of, ja, of, of die rails er niet voor gebruikt kunnen ja. worden? Ja, het is ook uh, onder andere wat de wethouder zei. Hij Had natuurlijk een erg lang verhaal en uh, een echte woordvoerder in uh, hart en nieren. Die uh, natuurlijk uh, probeerde alles zo om te buigen dat het allemaal wel, wel klopte. Maar een van zijn inderdaad uh, oplossingen was wel om inderdaad de, de lijnen van de Betuwelijn bijvoorbeeld te gebruiken. Ja, nee, wat... dat, is, dat is weer wat anders. Nee, de Betuwelijn die, die gaat meer naar het oosten, hè? Ja, precies. Nee, dus maar die gaat al minder. Ja, maar dit is, dit is dus exact het traject waar het over gaat. Amsterdam, hm. uh, uh, ja, dus Amsterdam-Rotterdam. Uh, Antwerpen, Brussel, hè? Dus ja. da, hè? Dus en dan, dan ontwijk je dan door Drecht en Roosendaal. onder ja, andere ja. En dat is dus, uh, ja, dat was mijn idee. Dus omdat, uh, ja, die, die, die, want die vieren dat wordt niks, want de mensen, die gaat toch altijd kapot. Niet, zit... Ja. Die zien dat helemaal niet zitten van uh, ja, ik bedoel, dat kippen eindje van Amsterdam naar Brussel om daar nou een, een hele uh, uh, hoogsnelheidstrein te leggen en, en, ja. en, en, en uh, uh, uh, van tevoren te reserveren. Ja, ja dat, dat, dat wil helemaal niemand. Hè? Dus en, nee. In Den Haag wordt ook overgeslagen. Dus dat is een is een oplossing voor een probleem wat men dus, uh, ja, wat er niet is. Dan verzinnen ze dan een vira. Uh, ja. Ja. Dus, maar dan ligt nou wel die rails, maar, ja, dat denkt... is ongebruikt en dan denk ik ja, ja... Nu oh, denkt ik nou, eigenlijk dat, dat, dat deze rails, zeg maar, die er dan toch al ligt, zeg maar, beter gebruikt kan worden voor gevaarlijke... Voor? En dat ontlast dan te, eh, tegelijkertijd het personenvervoer. Hè? Ja, ja, dat was mijn idee. Dan... Nou, ik vind het een fantastisch idee. Dank u wel voor het bellen, mevrouw Rijmers. Ja, oké. Okay. Okay. Ja, nou, en uh, dit was ons uh, rampenuurtje. Overigens ook mijn allereerste uurtje op Radio 1. Hopelijk was dat niet zo rampzalig als het onderwerp. Maar uh, ja, dat uh, zal blijken. Uh, volgend uur gaan we het hebben over boeken, want vanavond was natuurlijk de Libris-prijs, de boekenprijs, die werd uitgereikt. En uh, ja, ik kan alvast verklappen dat we live een boek gaan schrijven. Dus uh, denk vast na over uw favoriete boek en uw verhalen bij die boeken. Want daar mag u zo meteen over gaan bellen. En we hebben ook nog live muziek. Dat allemaal na het nieuws van drie uur. Tot zo dadelijk.